Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De vannacht gemaakte asieldeal wordt op dit moment besproken in de ministerraad. Afgelopen nacht maakten de leiders van PVV, VVD, NSC en BWB afspraken over strenger asielbeleid... Maar ze zitten niet in het kabinet. De leden daarvan worden nu bijgepraat. Zoals vicepremier Fleur Agema van de PVV. Ik moet dat nog, nog, nog wat beter bekijken. En dat ga ik zo direct doen. En we gaan het ook bespreken met elkaar. En ik ben blij dat er een, dat er, dat er een resultaat is. Ik heb gehoord dat ze gisteren wat laat tot afspraken zijn gekomen. Maar ik ga dat nu zometeen binnen eerst inhoudelijk bespreken. Als laatste hoorde je Sofie Hermans, ook vicepremier, maar dan namens de VVD. Over de asielplannen wordt vanmiddag waarschijnlijk meer duidelijk. Premier Schoof geeft dan een persconferentie. Bij een Israëlische luchtaanval op het zuiden van Libanon zijn zeker drie journalisten gedood. Het gebeurde midden in de nacht in een hotel waar de journalisten verbleven, zegt correspondent Desi Moore. Een groep van waarschijnlijk 18 journalisten van zeven verschillende zenders... die al dagen samen uh, verbleven om verslag te doen vanuit uh, Zuid-Libanon. Allemaal samen dachten ze uh, veiliger uh, te zijn. Het zou gaan om uh, twee gedode cameramannen en een technicus die uh, voor al de Hezbollah-zender, en Al Mayadin, een pro-Iraanse zender, werkte. Er zijn ook verschillende gewonden. Israël heeft nog niks over de aanval gezegd. Een muziektherapeut uit Maastricht vertrekt morgen voor een week naar Oekraïne. Sander gaat daar collega's leren hoe ze muziek bij kinderen kunnen inzetten... om heftige ervaringen te verwerken. Want muziek en zingen helpt erbij volgens hem. Oh, voor jouw we eigenlijk muziek gaan gebruiken, dan zie je die kinderen openbloeien. Je ziet ze naar elkaar luisteren. In plaats van dat sommigen met elkaar vechten, gaan ze samen zingen. Dus uh, anderen die bloeien juist wel helemaal op. Kinderen die zich normaal die heel zachtjes eerst mee kunnen spelen. En dan telkens harder en harder en uiteindelijk staan mee te zingen. Ja, tot nu toe gaven de therapeuten online les aan hun collega's. Nu gaan ze er dus voor het eerst naartoe. Sander spreekt ook vrij goed Oekraïns. En heeft ook zelf liedjes geschreven die hij met de Oekraïense kinderen zingt. Het weer, een lekker dagje vandaag. Een mix van wolken en zon. Het wordt tussen de 15 en de 20 graden. Dit weekend wordt het ook lekker. Met ook weer wolken en zon en dan zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is weer dicht bij de Schippeltunnel. Er is daar een te hoge vrachtwagen gesignaleerd. En de N9 van Den naar ook maar. Dan heb je nu 10 minuten vertraging tussen school en Bergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis douard 1...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 Zin in ZFM ZFM Met nu, jouw keuze, ZFM Mien waar ik nou niet begrijp Dat is waarom zo'n maffen lijkt Op de televisie gaat dan protesteren Laat die zijn vriendjes thuis In zo'n kraakband vol met luizen Bij die steuntrekkers de boel maar gaan versteren.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 Wat koop ik voor dat slapgelul over hasjes en dat spul Van die langbehaarde vieze gore zwijnen In een kamp en dan kastreren, nou dan zouden ze wel leren En die hele rotroep zou al gauw verdwijnen En dat gekanker op je dam, als toen die om daar niet kwam Zaten we nu al lang onder de communisten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 nou, ik ben het aardig zat ik kom, we gaan maar weer eens plat Ik heb zo'n vol gevoel, het komt nog van het eten Ook al is het vrijdag schat, ik heb echt geen zin in dat En deze week moeten we dat dus maar vergeten Want morgen, nog een weer vroeg op, dan moet de auto in het sop Want dat is alweer een week of twee geleden met het weekend voor de deur en even lekker uit de sleur ben ik toch al met al wel redelijk tevreden. Ga je binnen? Oef. Ga je mee? We gaan in het binnen. Mien, word eens wakker. Doe je pantoffels uit, we gaan in het binnen. Het is mooi geweest voor vandaag. Kom, Mien. Dat was dus Robert Long. Ik geloof dat iedereen hem wel herkend heeft. De grote Robert Long. Hij heette niet echt Robert Long. Hij heette Bob Leefman. Of hoe heet het? Iets in die geest. Ja. Het was een, uh, een pseudoniem. Hij is in 2006 overleden. Het was echt een grote rik, vond ik. En uh, hij had altijd maatschappijkritische liedjes. We kennen hem denk ik allemaal nog wel van de LP... vroeger of later... Uh, vooral de jongeren waren gek op hem, omdat hij tegen het milieu was. Of tegen het uh, kapitaal en voor het milieu. Hij had altijd hele kritische liedjes. En hij wordt geëerd. Ik uh, ben inmiddels bezig met onze culturele agenda. Hij wordt geëerd door het. Uh, even kijken hoor, in Heemstede. Want ik ga eventjes. Op de, in Theater de Luifel. Op vrijdag 8 november. Door het duo Ludiek. En het duo Ludiek maakt een speciale voorstelling over Robert Long. Ludik verweeft hun persoonlijk verhaal... met de prachtige nummers van Robert Long. Die sluiten hier naadloos op aan. En speciaal voor deze voorstelling... werken ze samen met Christophe Rutsaard, Dat is de weduwnaar van Robert Long. En, um, dus het wordt een heel speciaal programma. Een hele goede kritieken gekregen. Een primeur tijdens deze show... zijn de Duitsstalige nummers van Robert Long. En deze zijn niet eerder in het theater te horen geweest. Dus, dus reden te meer om te gaan. Kaarten zijn te reserveren op podiaheemsteden.nl. Dan gaan we eventjes uh, naar een soort actualiteit... want het is deze week namelijk de Nationale Kindertheaterweek. Je hebt ook de Kindermuseumweek, geloof ik. Maar het is uh, woensdag begonnen, 23 oktober. duurt tot 30 oktober. En um, diverse theaters in heel Nederland... brengen speciaal voorstellingen voor kinderen... Zoals de kleine Zeem ruimtereis. En op zaterdag 26 oktober, dat is dus morgen in het Kenner Theater, de grote slime musical. Nou zit ik niet helemaal meer in de kinderen. <laughs> maar uh, het schijnt heel erg populair te zijn. Er zijn ook een bioscoopfilm uh, van geweest. En de slime musical die komt nu dus naar het theater met de grote slime musical. Het wordt een kerstvers slijmavontuur met hits uit de film. Slijm is alles en ik ben gek op slijm. Ik weet dat ik vroeger wel met zo'n bakje met groene slijm... wanneer ja, ja. jullie dat gehad hebben. En dan net deed of je niest en dan je hand vol slijm had. Oh, ik geloof dat is. iedereen het leuk vond. Ja, ja, ja. Dus uh, opa's en oma's, neem de kids mee naar het theater. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Voorafgaand aan de musical kun je al van alles doen. sminken, dansworkshop. En na afloop is er dus een meet and greet. En dan kun je op de foto met de cast. Dat schijnen de kinderen helemaal geweldig te vinden. Op zondag 27 oktober de operagroep groep The Fat Lady met de voorstelling The Road to Modernity om half vier in de dorpskerk in Bloemendaal. Nou we hebben vorige keer uh, de gast gehad Tamir Chasson en uh, die geweldige zanger Niels. Ja Niels. Ja. ja ongelooflijk was dat. Hè? Ja, ja, ja. dat hij hier zo uh, in de studio aan het zingen, aan het zingen ging. Ja, ging. Ja, we het vanuit, Geweldig. Ja, ja Tamir Chasson is de artistiek leider. En het stuk, uh, The Road to Modernity... En neemt hoofdconservator van het Goch Museum, Edwin Becker... het publiek mee naar Parijs. En het is het Parijs van de begin 20 ste eeuw. Parijs was toen dé ultieme stad voor talloze kunstenaars. Waaronder bijvoorbeeld Picasso. Het was een vruchtbare bodem waarop talloze schilders zich konden ontwikkelen... en zich door elkaar lieten inspireren. Road to Modernity... Nee, ik zeg het steeds verkeerd. Modernity. ja is een dialoog tussen kunst en muziek. En de kunst laat Edwin Becker zien... door middel van geprojecteerde foto's. De muzikale bijdrage komt van de geweldige zangers... van de operagroep The Fat Lady... met onder andere werken van Debussy, Ravel en Poulenc. Nou, ik denk dat het een schitterende middag wordt. Wij gaan er met z'n drieën naartoe. Ja, aanstaande ja, ja. zondag. Hè? Ja, wij gaan dat bijwonen. We gaan dat bijwonen. Daar gaan we ik, nog wel verslag uh, over doen, denk uh, ik. Hè? Uh, waarschijnlijk wel. En uh, voordeel is natuurlijk voor de mensen iets leuks. Dat ook daar kunnen mensen met de cast op de foto... Ook... Maar dit keer ook met ons? Ja! ja! Nou. <laughs> oh, dat weet wel goed. Dan ga ik me even extra opmaken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, de, in, de, in de visage. Nou, gewoon, redden hè? te meer om te gaan. Jongens, aanstaande zondag half vier... in de, in de dorpskerk in Bloemendaal. Ja. Donderdag 7 november in Theater Grote Meer in Hoofddorp. Dat heette vroeger De Meersen. Dat heeft ja. dus een andere naam gekregen. Er zijn meerdere zalen. Dus je hebt de Kleine Meer en de Grote Meer. Donderdag 7 november om kwart over acht... is de schrijver Kluun daar met de voorstelling... Help, ik heb een puber. En we <laughs> oh, ja, ja. kennen Kluun. Van, uh, uh, uh, de, van de bestseller. Daar komt een vrouw bij de dokter. Yeah. Ja. Hij heet Raymond van Klundert eigenlijk. Uh, hij staat bekend om zijn humor in zijn celspot. Help, ik heb... Een puber is een show voor iedereen die dus thuis een puber heeft. Een pre-puber of een postpuber. En dat is het volgens mij best uh, actueel. Want je hebt uh, die uh, musical gehad van... Uh, het is hier geen hotel. Daar ben jij geloof ik geweest, Dolly. Van Ellen Dikke. Uh, uh, ja, ja, dat ging ja, geloof ik ook over, ik pubers. Heb, ja, geweldig. geweldig. Ja. En dan, en dan heb je die, die, die, uh, die TV-serie Oogappels. Oogappels, ook ja. Over pubers. Ja. Ja. Dat is echt een hot ja. item. We zijn hoor. natuurlijk ook allemaal puber geweest. Hè? Ja. En ik denk dat we. Als, ja. als je dan mensen zo hoort praten. dat zal bij Kluun ook waarschijnlijk wel het geval zijn. Ja. dan wordt dat hilarisch uitvergroot, natuurlijk. Ja, want hij zegt. Een ja. feest of misschien wel een heldenherkenning. Kluis ja, ja, ja. <laughs> zal vertellen waarom pubers hun bed niet uit kunnen komen. Waarom ze stinken en dat ze dat zelf niet doorhebben. Ja. Over drank, drugs en de ontroerende onzekerheid. Ja. Dat vond ik zo'n mooie zin. Zeker. De ontroerende onzekerheid. Want dat is het hè? Ja, ja ze zijn ja. Ze vreselijk oh. in de En dan oh. wordt er een hoop geblufft. Ja. Ja. En dan stond je daar met je puisterkoppie voor de spiegel... omdat je ja. uitging. Oh, ja, ja. Nou goed, donderdag 7 november in Hoofddorp. Je kunt reserveren op c.nl. Dat is de c, gewoon van de letter c en punt... zoals je punt schrijft, punt en l. Ik denk dat het staat voor uh, uh, cultuurpunt. Dat dat nu zo heet, de Meersen. Ah, maar, ja, ja, ja. ja. Anders ga je even uh, googlen op uh, ja, Kluun. Dan ja. kom je er wel uit. Wel, ja, Dan gaan we naar IJmuiden. Dat is wel even heel erg leuk. Want we zitten vandaag heel erg in de vis... Uh, ja, het zit heel erg in de vis. Het ja, is dus jouw schuld, hè, Bep. Maar ik vind dit ook speciaal wat voor Beb, maar voor veel meer mensen. Het is namelijk de rondleiding op de visafslag IJmuiden. En als je dat leest, het is werkelijk geweldig, maar het is wel heel erg vroeg. Je moet er om half zeven zijn. Het duurt huh? tot negen uur. Beb, jij kan zeker gaan, want jij bent dan al lang in de duinen altijd. Ja. Uh, het is een bezoek aan de grootste visafslag van Nederland. Wow. En het is een bezoek meer dan waard om vroeg op te staan. De visafslag aan de halkade. Daar worden grote hoeveelheden platvis, scholtong, tarbot, schaar, griet... Uh, uh, vers aangevoerd, gesorteerd en verkoopgereed gemaakt. Ja, en daar is onder leiding van Jan Zwanenburg. Die wordt ook ja. veel geroemd. Er wordt het hele proces van het lossen van de kotters... via de sorteerhal naar de mijnhal, wordt helemaal uh, besproken. En dan kan je doorlopen met hem. Het is een unieke ervaring. En even moderner dan met de bomschaak. Nou, met de bomschaak. Ja. Ik denk, misschien is het een leuke excursie voor ons drieën. Uh, je moet eventjes gaan googelen. Je kan het beste googelen op IJmuiden.nl. Daar staan de data. Ah, het zijn altijd de donderdagen. En in dit geval 7 november, 21 november en 12 december staan erop. Nou, dan Blijven we nog even in IJmuiden? Oh, oh. Want dan gaan we naar een, een hele grote sporthal. Die is omgetoverd tot theater. Speciaal voor het programma. De grote adventshow met Brigitte Ka Kaandorp en Patrick Stoop. Nou, nou, nou, daarom is hij niet omgetoverd. Nee, hij is al aan uh, de, de straat schou, de, nee, de schouwburg is uh, gesloten voor een verbouwing in Velsen. Ja. ja, ja. En dit, deze hebben ze in die tennishal opgezet. Om... Omgebouwd ter vervanging van die schouwburg. Van die schouwburg. Het is wel de bedoeling dat het straks weer gewoon een tennishal wordt. Waar gevaccineerd ja. kan worden. En dat iedereen weer dan gewoon naar Velsen naar de schouwburg gaat. Okay, en ik, dan heb, ik heb toevallig ook Ton treed er ook op binnenkort. Ik heb al een kaartje gekocht, ook daar. Oh, leuk. Ook Ton Kast hebben we het ook nog over gehad. Ja, ja, ja, ja. Ik, heb, ik, heb een kaar, ik heb mezelf getrakteerd. Voor kaart. Oh, wat leuk. <laughs> nou, de, maar het theater wordt weer dus ja. omgetoverd tot uh, Nachtclub. Ja, klopt. En, Met, uh, uh, tafeltjes en stoeltjes. Ja, uh, precies. Ja. En uh, Brigitte Kaandorp en Patrick Stoof... die uh, kruipen in de huid van Lia en Fred de Goei en presenteren de grote adventshow... en worden bijgestaan door dochters Jacqueline en oma. En er staat een levensgrote adventkalender op het podium. En het publiek bepaalt welk cijfer van de kalender aan de beurt is. Dat wordt dan geopend en er komt dan een oh, verrassing uit. Oh leuk! Het geheel wordt begeleid door een vrolijk orkest. Je kunt allemaal uh, reserveren op de tribune. Maar om het podium hebben ze tafeltjes. Die kun je ook ja, boeken. Ja. En dan kan je nog een speciaal borrelarrangement bijbestellen... Ja. Uh, nou, Patrick Stoof, die kennen we misschien nog... Uh, ja, hij heeft allerlei dingen gaan toren zee en noem maar op. Maar hij is vooral bekend geworden bij het publiek... door de Telford-reclame. Dat hij die miljonair was en weer heel klein moest gaan wonen. Oh. En daar met zijn gezin. Ja. En dat ja, ja. hij dan uh, oh. nog steeds... Die man ja. was zo grappig. Ja, ja. En dan zei hij steeds... Het is toch genieten? Ja, je... ja, ja, ja. Oh, hij is ja, dat. dat is hij. Oh, ja. okay. ja. Dus dan kan hij in combinatie met Brigitte Kaandorp, dat, dat moet gewoon heerlijk ja, worden. Dat wordt goed doen. Ja. De dochter, uh, de, uh, wacht even, woorden moet ik even goed spelen. Uh, zeggen Patrick Stoof. Uh, uh, uh, uh, ja. Dan heb je uh, nog uh, uh. de dochter van Brigitte Kaandorp. Ja. Die heet uh, Jacqueline. Die ja. wordt gespeeld door Jente van der Brink. En de oma, die wordt gespeeld door Jenny Arjan. Aha, en die aha. gaat waarschijnlijk een dijk van een hit scoren. Ze is al even op TV geweest met die hit bij Barlaat. Ja. Ze heeft namelijk een persiflage. Ik denk dat die door Begit geschreven is: Feliz Navidad. Dat weet ik wel dat. zeker. In ieder geval ja. reserveren op stadschouwburgvelze.nl. Dan kan je dus kijken welke data er beschikbaar zijn en of je een arrangement ja of nee wil. In ieder geval uh, gaan, want dat lijkt me geweldig. Ja, dat wordt dat wordt lachen, brullen. Dat kan je op je vingers natellen. We gaan uh, luisteren naar uh, het liedje Feliz Navidad. Het is een beetje vroeg, maar het moet kunnen. Kom in de stem. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gefeliciteerd, er is met kerstmis toch altijd wat. Dan is ze weer dit, en dan is ze weer dat. En wat je ook doet, het is altijd rotzooi, mijn lieve schaar. Ja. Er is nooit een keertje normaal verlopen, er ligt altijd wel een zenuw open. Er is altijd wel een irritatie of een grote... Er wordt altijd net te veel gesopen Er is altijd iemand weggeropen. Er is altijd wel een zwarte raspie of een ranzig Russisch ei. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Gefeliciteerd! Er is met kerstmis toch altijd wat. Dan is de video. En te wie dat, wat ik jou doe, het is altijd rotso je schaar Er is altijd iemand wel overspannen, iemand die gooit met de boeken van Er is altijd iemand wel die moet huilen als hij in zijn vingers snijdt Er is een zijkende schoonfamilie. Je denkt rot op nou, naar mijn domicilie. Er is altijd iemand zacherijnen Of er is een klein kind kwijt Feliz Navidad Feliz Navidad Gefeliciteerd Er is met kerstmis toch altijd waard. En dan is er weer dit En dan is er weer dat Maar wat je ook doet het de altijd roodzooi, mijn lieve schaad. Nou, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, dit is zeker door uh, uh, Brigitte Kaandorp geschreven. Dat kan haast kan niet anders. Missen. Nee, nee, dat kan haast niet anders. En um, ja, ik, ik, ik heb nog iets meegenomen van Brigitte Kaandorp wat dat betreft. Want ik, ik wil echt iedereen met klem... Zeggen, ga er naartoe, want het wordt een onvergetelijke avond. Dat durf ik je zo te garanderen. Ik heb al eens meegemaakt in Haarlem. Dat Brigitte Kaandorp was gevraagd om... Uh, dat, dat was toen een beetje traditie, hè. Om het jaar had uh, de Stad Schouwburg in eigen productie een kerstshow. En dat, dat was dan gebaseerd op Scrooge. Oh ja. En dat is ook één keer uh, in handen geweest, uh, die, uh, die productie van... Uh, Brigitte Kaandorp. En zij speelde toen uh, Loes Drijfhout van de Wijs. <laughs> en, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat al. Ja, <laughs> ja inderdaad. En, en uh, Marley die werd dan uitgedost door... Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Jacobine nee, Kuipers? Uh, hele beroemde... Uh, nou, dit ben ik even kwijt, haar naam. Uh, zij speelt in die uh, Albert Heijn reclames altijd. Die moeder... En oh, die, ja, ja, ja. En die speelde Caroline heet ze? Ja. Ja, Kale, ja. Ze heet Kuipers van de achternaam. Ja. Maar ik ben Ramonde. De, Raymonde, Ramonde, ja, Ramonde, heel goed. Uh, die speelde dus Marley Waaienberg van Heenvliet. <fijst> en uh, het, het verhaal was op zich hetzelfde. He, euh, zij speelde dan uh, de geest die ja. kwam. He, en ja. Ja, dan ja, ja, ja. sleepte ze met een grote Louis Vuitton koffer... Dat was haar straf. Ze sleepte ze over het podium en zo. En probeerde ze dus Marley zover te krijgen... dat ze niet hetzelfde lot... dat haar niet hetzelfde lot zou wachten. En ze had nog de kans. En uh, uh, het, het, het, het gezin van Tiny Tim... die was vervangen door een Marokkaanse schoonmaakster... <laughs> met uh, drie kinderen die uh, hier naartoe was gekomen... En, uh, het oudste kind was dat was dan zeg maar Tiny Tim probleem, maar die was zo getraumatiseerd door alles wat ze hadden meegemaakt op hun vlucht door de woestijn, die die praten niet meer. Nou, en, en die uh, werd dan gespeeld door mijn kleinzoon. Oh Laat ja, dat weet ik, ik Ja ik ja ja. Ik weet ik ja. Ik. En, en mijn dochter die wat zat in het koor. Wat leuk om daar mee te doen. Hè? Ja nou, nou ik zal je vertellen, uh, de, uh, elke keer als ik ik ben elke uh, uitvoering geweest dat hij meespeelde. En iedere keer als zij achter het gordijn vandaan kwam met zo'n rits kinderen... En hand in hand met mijn kleinzoon. Ah, Want ik adoreer Brigitte door Janke, Janke. Ja. Nou, niet nou, Dat kan normaal. ik me voorstellen. Wat ja. een emotie. Maar de, toen had uh, Brigitte dus ook een hele LP vol met prachtige liedjes. Uh, ook al is, zitten we nog niet in die kerstperiode. Je ziet wel overal van alles over van kerst al liggen. Dus ik denk dat wij er ook wel een beetje mee ah, kunnen ja. doen. Ja. Ga ik ook even voor jullie een, uh, een liedje draaien... Uh, wat, wat van haar hand komt. Even kijken, want dat heb ik al een tijd niet meer gedaan. Play. En dan zou die nou muziek moeten gaan maken. Ze zeggen, bij We het weer bericht. De winter komt op gang. Misschien komt er wel sneeuw met wat geluk. Maar zelfs als het regent. Van nu tot oud en nieuw. De kerst die kan voor mij niet stuk is er nog iemand oud en eenzaam met kerstmis is er nog iemand ziek zwak zielig of alleen is er nog iemand tragisch triest of druk Alvast een kerstdiner. Iets uit de allerhande. De haard is aan. De kaarten hangen aan een lijntje. Heerlijk dat het bijna kerstmis is. Is er nog iemand oud? Is er nog iemand tragisch, triest of terug? You know me, no, no, no, no. Ja, ja, zo ging dat toen. Echt heel gezellig, hele leuke uh, kerstbeleving was dat toen in de stad Schouwburg. Maar nu dus in zeg maar, de Schouwburg, de, de tijdelijke Schouwburg ja. van Velsen in IJmuiden. Ja. Weer een dol dwaze show. Dat, uh, echt, dat wordt weer onvergetelijk. Uh, we gaan weer even een nummer draaien. Ik, ik zat eigenlijk te denken om, uh, om jouw sidekick liedje even te draaien. Want uh, je had gekozen voor... Ik heb gekozen de... voor uh, Lennet van Dongen. Lennet van Dongen, ja, ja. en het uh, nummer, denk je dat het goed komt? Ik heb Lennet gekozen. Want je hebt nou net uh, Brigitte Kaandorp gehoord... die zo fantastisch altijd voor de grote zalen speelt. En je altijd het wij-gevoel geeft in de zaal. Als je met z'n allen in die zaal zit... dan denk je, het is... Uh, ons tegen hurry, weet je wel. Dat gevoel kan ze heel goed in ja. zo'n zaal teweeg brengen. Dat kan net ook. Ja. Je kan echt hele goede conferences houden. En je hebt altijd het idee, als zij vertelt... dat je denkt, Hé, dat heb ik ook. Oh, dat echt? maak ik ook mee. Weet echt je heel herkenbaar. Je. Dat is heel allemaal. herkenbaar. Ja. En, uh, maar buiten dat kan ze dus ook heel mooi zingen. Ja. En uh, heeft ze dit nummer... dan denk je dat dit goed komt... gebruikt als uh, toegift van een of van haar shows. Ja. En dan moet je je dus even voorstellen... dat zo'n hele zaal staat in emotie nog van de voorstelling en aan het klappen is en dat ze dan nog weer even gaat zitten, het zaal uh, en dan, komt er, en dan komt er nog wat. En dan komt er nog wat, het is ah. altijd kippenveldmoment. Ah, ja, ik ja, heb ja, voor ja. dit ja. nummer gekozen, ik zal het nog alleen even toelichten waarom dit nummer, ja. juist uh, nou, voor alles wat er nu in de wereld aan de gang is, op alle fronten, of het nou het Midden-Oosten, Rusland, uh, China, Taiwan of hier Afrika. Politieke uh, ja. cultuur hier nu in Nederland, waar alle mensen tegen elkaar staan te schreeuwen. Maar ook uh, dat ik een paar keer in de week uh, altijd in Amsterdam ben. En zie hoe de hufterigheid toegenomen nou, is. Hè? Nou, Mensen die gunnen elkaar niks. Niks meer. Nee. Dringen voor, lopen ja. door rood. Uh, als je iets zegt, dan zeggen ze wel, bemoeien je je mee. Agressie, ja. Heel erg eigenlijk. Ja. En dan vind ik zo'n titel, denk je dat het goed komt? Moet je even denken, dan licht uit. Nog even een toegift. En dan dit nummer. Oké, okay. we, we, ja. we, we gaan hem luisteren. Liefje.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 Begrijpt me goed Echt ik kan alleen maar leven Als er iemand mij wat moet En ook wat zekerheid wil geven Liefje, liefje zeg me even Dat het goed komt Denk je liefje Oh denk je Denk je dat het goed komt Liefje zeg dat je me tegemoet komt Door die wereld die voor altijd zal bestaan Waar de lucht geurt naar ze ringen. Waar miljoenen al zingen En dolfijnen springen door de oceaan oh, Liefje, laat me niet alleen Blijf me altijd vergezellen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 dat het goed komt. Nou, prachtig, prachtig, prachtig. Nummer. Kan ik nog echt even waar? zeggen dat ja, het dat geschreven het... is door Ivo de Wijs. Door Van Ivo de, de, de Wijs? Ja. En uh, aan de piano hoorden we Cor Bakker. Yes, prachtig. Yes. Mooi ja. uitgekozen, indrukwekkend. Ik kan me voorstellen dat je dan in zo'n uh, theater echt met kippenvel zit. Nou. Hè? En ze heeft zo'n mooie stem. Zeker. Dat heeft ze een prachtige Zeker. stem. Goed. Uh, je had nog een verzoekje, Hanny, want uh, dit is echt jouw halfuurtje. Hè? <laughs> Jij wilde graag uh, uh, uh, uh, Kees van Koten en Wim de Bee horen. Ja, het met, is namelijk uh, Halloween, hè? Het, huh. We gaan Halloween-tijd tegemoet, ja. ja. En dat wordt hier in het dorp ook gevierd. Ja. Zaterdag, geloof ik. Uh, hoewel het natuurlijk uh, pas een paar dagen later Halloween is... Maar uh, ja, goed, je kan, je kan het natuurlijk de komende week al gaan vieren. Hartstikke leuk. En uh, ja, we gaan even luisteren uh, naar hun kijk op enge buren. <laughs> ja. Niet weet, nemen aan de aanstaande verkiezingen 90 partijen deel. En het leek het Simplistisch Verbond een daad van democratische rechtvaardigheid... nou ook eens zo'n heel kleintje te laten horen. Simplaas Theo Jongepier spreekt nu met zo'n kleine voorzitter. Meneer Brrr. goedenavond. Uw partij is een afscheiding van de oorspronkelijke Unie tegen trotwerpterreur. Ja, inderdaad, dat is juist. Maar dat programma ging mij dus niet ver genoeg. En zo ben ik gekomen tot de Nederlandse Volkspartij tegen enge buren. Enge buren? Ja. Waarom een partij tegen enge buren? Nou, daarom. Uh, de, de Volkspartij tegen enge buren... Uh -huh. is tegen enge buren in het algemeen... en tegen enge buren van partijleden in het bijzonder dus. Ja, ja. Ja. Hebt u zelf enge buren? Inderdaad, dat is juist. Ik heb waarschijnlijk de engste buren van heel Nederland. Enge bovenburen zijn het? Ik heb vreselijk enge bovenburen. Uh -huh. uh, daarnaast hele enge benedenburen. Uh -huh. De buren links, nou dat zijn gewoon griezels en de enge buren van rechts uh, zijn gewoon eng. Mm -hmm. uh, maar mijn overbuurman, uh, dat is die dus van uh, nummer 78... die uh, spant de kroon. Die is namelijk heel erg eng. Heel eng. Hm. Uh, trouwens, uh, foto's van al mijn enge buren uh, vindt u in onze brochure. Ja, waar en hoe is die brochure te bekomen? Nou, u pakt een briefkaartje en u zet in de linkerbovenhoek... Enge buren. enge buren. En als meer dan de helft van de Nederlanders een kaartje inzendt. Mm. dan betekent dat dus dat er een paar miljoen enge buren zijn. die iedereen enge buren vindt. Ja, en wat denkt u dan daaraan te doen? Uh, wij zijn een jonge partij. maar wij vrezen de regeringsverantwoordelijkheid niet. En onze eerste maatregel zal dan zijn. alle enge buren onderbrengen in speciale enge buurten voor enge buren. Maar ja, toekomstmuziek, Ja, ja. Uit uh, welke hoek hoop je zo ongeveer die stemmen te krijgen? Nou, uit alle hoeken en gaten. Oh, ja. uh, iedereen met Griekse, Turkse, Spaanse, Surinaamse... of gewoon enge Nederlandse buren. Of buren die enge platen draaien. Of uh, buren met enge kookluchtjes. Of, of enge buren die er gewoon eng uitzien. Ja, ja. Overal vandaan. Ja, dat is duidelijk. Nog één vraagje. Is het denkbaar dat er mensen zijn die u als een enge buur ervaren? Dat zou toch kunnen? Hm? Ik ben niet eng. Nou, u heeft anders wel een eng mondje, hoor. Dat is een eng mondje. Ik ben niet eng. Ja, in mijn zwembroek ben ik eng. Maar gewoon als geheel ben ik niet eng. Nou, u maakt mij toch niet wijs, meneer Breur, dat er nooit eens iemand tegen u heeft gezegd... 'Goh, meneer Breur, wat bent u eng? Want u bent eng. Ik ben niet eng. Jawel, u bent wel eng. U bent heel eng. Ik ben niet eng. Ik vind u bijvoorbeeld een heel enge buur. Meneer Jonge Pier, ik vind u buitengewoon eng u wat mijn, u nu zegt. Trouwens, ik vind het hier helemaal eng. Als u mijn buurman Deze zou zijn. studio is eng. Dan, dan wist u zou ik dat? een hele enge buur zijn. Ik had het wel gedacht dat ik hier werd uitgenodigd. Ik had het wel gedacht. Daar zit iets engs in die uitnodiging. Nu is uw mondje, mondje nog ja, door ja, Dat is een heel eng mond. mondje wat u nu heeft. Ik wil dan niet.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 Met ja. real man, real man. Jongens, we hebben visite. Ja. Bij ons ja. is aangeschoven Fred Rozenhart. En uh, ja, die heeft ons echt wat te vertellen. Want oh, yes. vanmiddag staat er toch wel iets heel moois te gebeuren. Ja. Fred, wat gebeurt er vanmiddag? Uh, vanmiddag hebben we de opening van de Rozenkunstlijn. land. En, en het is de verwarring. En dat doen we nu in twee raadhuizen. Zowel in Heemstede als in Zandvoort. Dus daar zijn we bijzonder trots op. We Aha. zijn onderdeel van de kunstlijn. Alleen de kunstlijn Hanum vindt dat Zandvoort te ver af is. Okay. En daar is toch het laatste woord niet over gesproken. Want ik voel me echt buitengesloten. En ik heb ook met uh, de oude wethouder die nu uh, de kunstlijn doet... heb ik ook gemaild. Dat ik echt, nou ja, geschokken... Ja, ik ben jarenlang curator. En dan zit alle... Kijk, als je het alleen maar Hanum wil doen... Dan moet je het uh, ook heemsteden niet. Ook geen vuil zijn. Ook niet de kruis. Nee, Dan moet je gewoon... Want ik, ik vind het gewoon een belediging tegenover de Zandvoorters. En het, nou, het is ja. ook niet zo logisch. Want als je nee. heemsteden doet, ben je al bijna ja, en in Zandvoort. we ben, noemen ook, benoemd ook, benoemd ook kunstlijn, Roze Nee, hey, Maar Fred, die opening ja. is vanmiddag bij ons. Ja. In het raadhuis. Ja. En wie gaat die opening doen en uh, hoe gaat het? Uh, uh, onze burgemeester, David Wonenburg. Ja? Want Gert-Jan was verhinderd. Gert-Jan de... Bluis, Bluis zou het eerst ja. doen. Ja? Want daar hebben we heel veel aan te danken aan Gert-Jan Bluis. Want die heeft ook jaren geleden al ruimtes voor ons te beschikken gesteld. Op Mooi. de passage, wat nu gesloopt is. Daar konden we zitten. Mm -hmm. En nu hebben we dan ook met uh, Beleef Zandvoort. dus is met Hilly Jansen. Ja. En dan de Gilles en Janten. Beleef Zandvoort gewonnen. En dan zijn we in het begin voorjaar, in maart, april, zijn we begonnen... om elke kunst aan ruimte te creëren... om daar maal, vrijdag, zaterdag, zondag... in het Oude Raadhuis vijf ruimtes te... Heel bijzonder. En het, is het was al van het begin af van een succes. Ja. En de tentoonstelling die dus nu opent... Ja, he, is, vanmiddag... is de, is de verwarring. Ja. En wij willen dus, omdat iedereen denkt... oh, roze Kunstlijn is zeker alleen maar... Uh, homoseksueel of lesbiennes, nee. Maar want wij willen ook de kleur roze... staat voor iedereen. Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent. Nee. Wij worden zelf ook gek... Als LH, moeten we zeggen LHBTQ en al die alfabetische letters. Mm -hmm. Maar we noemen ons regenboog. En uh, iedereen is gelijk. Voor ons is iedereen... Het uh, zou wel prettig zijn, want je discrimineert wel. bijna en jezelf je moet, met de, al die de, letters. Die en ik denk dat ze dat niet realiseren, maar de jongeren moeten daar zich daar ook realiseren later dat je gewoon het open moet gooien en uh, wie je ook bent. En, ja. Maar nou zijn we een beetje terug naar af. En dat is ook de verwarring. Daar gaat deze okay. tentoonstelling over. Zo, zijn, zo hebben jullie ook die naam, daar ja, ja, is die naam Dat ook was gestaan. ook de verwarring ook in de kunstlijn Haarlem. Die en wij zijn met de verwarring gegaan. Ja, het is bij ons in die, al die letters en al die vlaggen, die worden maar kleurtjes aangepast. Iedereen wil ook zijn gelijk, begrijp ik ook wel. Maar de regenboogvlag, al die kleuren symboliseren al voor iedereen. Ja, En uh, je maakt het zo ongelooflijk moeilijk. Als met je al die hoekjes, hè? Nederland heeft een Nederlandse vlag, elke provincie heeft zijn vlag... en de stad of dorp. Maar ga niet aan je eigen vlag ook nog... Maar dat is mijn mening, hoor. En dat is ook de verwarring wat we doen. Jij mag dan, die mening hebben, want jij bent de curator ja, van deze met, met, tentoonstelling. Ja, samen met Zwamborn, hè? Dat doen we ja. het samen. Ja. En uh, de, we hebben natuurlijk ook... Uh, de, bij de keuze van de kunstenaars er wordt niet gevraagd... naar een letter binnen LHBTQA. Nee. plus... Nee. Sterker, iedereen die het roze een warm hart toedraagt... is welkom om het ons bij te dragen aan zichtbaarheid van mensen... ongeacht wie je bent. En het roze, dat ga ik nog eventjes aan de luisteraars vertellen... Ja. is destijds gekozen omdat tijdens de vreselijke oorlogsjaren... Ja. in de Tweede Wereldoorlog... Uh, homofiele mensen een roze driehoek moesten, driehoek moesten dragen, dragen... en, en ook werd, werden, werden zo, afgevoerd. Ja, uh, zo, een soort geuzennaam is nu ja. geworden. En eigenlijk is dan die driehoek ook symbool. Ja. En het is ook heel mooi als je ook ja. in Amsterdam Maar in deze, deze tentoonstelling... En, en wat wordt vooral tentoongesteld? Is uh, dat? Er zijn uh, uh, ja, gewoon verwarring... dus je moet gewoon kijken... en dan zie je ook ja. de verwarring... Is het, wat is het nou werkelijkheid? Wat zie ik nu eigenlijk? Oh, okay. Wat bedoelt de kunstenaar hier nou mee? En, zo, zo We hebben ook een, een, een rust die ook heel prachtig aquarel maakt. En dan ga je kijken, is dit nou een man of een vrouw? En het is ook qua fotografen. Waar kijk ik nu? Is dat een man of een vrouw? Dus iedereen wordt gewoon... Wat je als kunst vindt, wat vind je ervan? En dan ja. wordt, iedereen wordt uh, ja, op nou, niet verkeerde mee gezet, maar gewoon kijk gewoon. En dat is ook de verwarring. En dan word je ook. Elk, je, je raakt verward omdat het verwarring is. Nou, verwarring is een mooi ding om even wakker te worden wakker, geschud. Ja. hè? Het is echt wakker schudden van. Oh ja, er zijn er ook. En we zijn ook mensen. We zijn ja. ook gewoon. En. Uh, ja. Nou, ik vind wat je, wat je eventjes daarnet zei wel heel belangrijk. Al die letters, ja. waarmee we ons eigenlijk allemaal alweer in een vakje zetten ja. achter, een letter, achter een letter. Terwijl het één geheel zou Eén moeten geheel zijn. Moet hè? zijn. En Eén dat is, geheel is, zou moeten ja, zijn. Nou, daar heb je over diversiteit. Want het is ook nu uitgebracht hoeveel miljoen uh, zoveel dan gelijkgestemden zijn, of allemaal die of die uh -huh. onderzoekingen. En we zijn er gewoon. maar... Als je ieder kaart ka maar gewoon respecteert wie je ook bent. Hè? Want je ja. het er ook geloof in politiek. Dan kan ik vrees komen. wel eens dat dat een woord is van de vorige eeuw. Ja. Respect. Maar ja. ik begrijp heel goed wat jullie bedoelen met deze tentoonstelling. Hij gaat vanmiddag om vier, ja, vier uur. open. Is die opening. Ja, de opening. En dan komt er nou tussen vier en vijf. Zal David Molenburg komen. En burgemeester, En dan hebben we natuurlijk een, ja, een, een, een booming zangeres die opkomt eigenlijk. Misschien gaat hij wel Joost... Joost te vervangen voor het Songfestival. Lea Bos. <laughs> de, de manager ah, zal aha. niet liggen. En, uh, maar dat vind ik zo heel blij. Omdat ze komt. Zijn zal het En ook, dat mag ook vertellen. Ik ga met Lea. Is uh, ik schrijf ook toneelstukken over de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar is het jaar. einde van de oorlog. En dan ja. gaat, uh, Lea gaat dan Anne Frank spelen. Oh. Nee, in het toneelstuk wat ik geschreven heb. Prachtig. Prachtig. Ja, en daar kijk ik helemaal naar uit. Nou, dan geef je ons een mooie primeur. Ja. Deze tentoonstelling is tot 24 november, lees ja, ik. En hoor. hij is iedere zaterdag en zondag... Ja, het, het is vrijdag eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dat is, het is een beetje ingeslonken in het begin. Maar wij zijn, omdat het vrijdag gingen we, zijn we begonnen open te gaan, toen hadden we het gelijk al druk. Ja. Vrijdag is, wordt het meestal. Dus stoel. het is vrijdag, zaterdag en zondag en dan is het tussen 12 en 5 uur ja. middags. Ja. Het is gratis, begrijp ik? Ja, het is gratis. En uh, kom gewoon lekker binnen. Er zijn ook uh, de eerste twee ruimtes: zijn een, co een collectief die ook daar zitten... waar we gezamenlijk mee kunstwerken maken. En de andere ruimtes zijn allemaal op de, de verwarring. Ja, dus, uh, het gefaciliteerd, de uh, gefaciliteerd ja. door uh, de stichting Beleef voor. Ja, daar zijn we zo dankbaar voor. En Dat er valt dus inderdaad weer bedankt. wat te beleven. He, ja, en Fred? Bluis. Hè. Bluis is wel uh, de motordracht, hoor. Ja. Ja. mensen die we nu eventjes in het zonnetje moeten zetten. Want uh, het moet doorgaan met kunst en cultuur. Ja, kunst. En daar is ook, maakt ook David ook zich hard om. Hè? De, om die hele btw-verhoging. Dat gaat over nou, de kosten. Nou hè, zorgelijk. Ja. De kleine musea hebben het moeilijk... als er dan ook nog die prijs ook nog omhoog gaat. Ja, en je moet juist mensen... na de corona dacht iedereen... het gaat weer uh, lopen allemaal. Mm -hmm. Maar het loopt niet. Je krijgt nu echt mensen die in de problemen komen. Ook de kleine musea. Ja. Dus er moeten wat wat doen. En cultuur is zo mooi. En het dat heb je ook dan. De geschiedenisleraar wordt. De geschiedenis wordt bijna niet meer op de middelbare school gegeven. Nee. En ik denk, we moeten onze geschiedenis uh, blijven doorvertellen. Nou ja, we hadden hier een uurtje geleden de mannen van de, de Bomschuitenvereniging. Ja. En die hadden het ook over het behoud van het erfgoed. Ja, erfgoed. Momenteel is het ook heel, uh, heel erg in om ja. voor je identiteit op te komen. Ja. Hè? Ook een soort nationalisme, chauvinisme. Ja. Maar wel belangrijk om um, om dat naar voren te halen. Dit zijn wij. Ja. Met z'n allen. Ja. En dit kunnen we. Ja. En dit kunnen we laten zien. En wil je dat met ons delen. En wat jullie vanmiddag doen ook met die opening. Waarbij Lea weer uh, gaat zingen. Ja. Dat is natuurlijk ook, ook muziek. Kunst. Muziek, muziek is kunst. En het verbindt ook met elkaar. Hè? Ja. En dat, dat, dat maakt zo mooi. En we hebben Lea op, bij de opening van de Zandvoort Art. En ik weet het was druk. En ja. Lea begon te zingen. En iedereen draaide om. Wat gebeurt hier? Ja. Ik denk, dat is het mooiste van verbinden. Ja. En dan gingen mensen ook kijken naar elkaar. Ik denk, verbind je alweer mensen waar je nooit iets tegen gesproken hebt. Maar dan heb je wel weer een samenhoorheid. Je, je kijkt toch op. En we moeten vooral die nieuwe talenten allemaal ja, koesteren. Ja, dat moet je koesteren. Er, gaan, er doen heel veel artiesten aan, aan, aan jullie expositie mee. Ja. Ik heb even niet meegekregen hoeveel het er zijn, maar... Heb jij daar een idee van? Uh, er zijn dus iets die daar meedoen. Ja, er doen er vijftien. is ook uit buitenland veel. Dus ja, oké. Okay. Ja, heel veel Russen, dus die echt nu hier in Nederland wonen, die een verblijfsvergunning vragen, vluchtelingen, ja. die zomerseksueel zijn. Ja. En, maar er zijn ook niet uh, homoseksuele. Dus dat is juist de mix. Over. Ja, want dat is wel, wel treurig. We praten er hier zo vrij over. Ja. Die regenboogvlag zou genoeg moeten zijn. Maar heel grote delen van de wereld is uh, homoseksualiteit strafbaar. Ja, het is en soms strafbaar. staat er zelfs de dood. Dat is nog erg hoog. Ja, ja, dus ja. het is schrikbaar. En, dat ja. en daarom is het ook zo... Kijk, die kennelpareed kan je zeggen van... Uh, Oh ja, het, is, het wordt een beetje een heterofeest. Nee, het zijn juist mensen die de kant zitten. Ja. Waar een familielid zijn. Of dat wordt gezwaaid, denk ik. Ja. Een familielid, dat het gewoon uh, erbij hoort. Het nou, die knelparade vind ik zelf altijd een mooi carnaval. Elk ja. jaar. Elk jaar, feest. Waar, waar ook kunst ook wordt kunst, Ja. Fred, ja. bedankt voor al deze informatie. Ja, en ik gedaan. wens je heel veel succes en heel veel plezier. Ja. En beste luisteraars, de opening is dus vanmiddag bij het Raadhuis... om 16 uur door burgemeester uh, Molenburg. En daarna muziek van Lea Bos. Ja. Ga erop af en ga kijken. Tot en met 24 november. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5 Succes, Fred. En bedankt voor het ja, interview. Ja, en dankjewel je te... voor het interview. Dankjewel, Fred. En aansluitend draaien we een nummer. Het enige nummer wat online is gegaan van Lea. Het nummer Memories dat ze zelf geschreven oh. heeft. En dat is alweer tien jaar geleden. Het nagaan. wordt tijd voor een <laughs> nieuw nummer, Lea. En dat gaat ook gebeuren. Want tegenwoordig heeft ze, heeft ze een band. Ja. <laughs> Daar komt-ie. Memories van Lea Bos. Lea ah. schreef You may be gone, Louise, still love you I don't know what we're doing without you Don't know how we are going to survive alone You were always telling stories Like only you can do Just remember we still love you Your body may be gone But the memories live on And we'll never forget How you used to smile And your body may be gone But the memories live on And that sickness and the pain Are finally gone Yeah, we cried a lot of tears But we tried to smile like you And when we think about all those memories Smiles are stuck on our face like glue And I think no one can forget you Even if we try You were such a big part of all our lives We thought you'd never die And your body may be gone But the memories live on And we'll never forget How you used to smile Your body may be gone, but the memories live on, and that sickness and the pain are finally gone. Finally gone.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 another day van de buffoons. En daarvoor luisterden we naar het nummer van Lea Bos Memories. Um, we hebben nog een paar minuutjes. Uh, ladies, hebben we nog iets te vertellen? Want nou, we gaan zo naar de derde roep, uur. Ik, ik roep nog eventjes iets. We hebben er een tijdje geleden al aandacht aan besteed. Um, het is natuurlijk Halloween. Halloween, ja. hè? En dat is aanstaande zaterdagmorgen dus. Is om negen uur begint de grote Halloween-optocht door ons dorp. Um, het begint bij het wapen van Zandvoort. Um, en even kijken. Ja, het begint bij het wapen van Zandvoort. En dan gaat iedereen zich zo eng mogelijk kleden. Ik ben niet eng. <laughs> en dan... Uh, de, de, de, de horeca doet ook mee, er zullen terrassen zijn, er zullen faciliteiten zijn. We hebben er een tijdje geleden veel aandacht aan besteed, maar de Halloween optocht is dus morgenavond, dames en heren. Nog even een reminder, Gaan er nog even wat aan doen en sluit je aan. De optocht gaat door het hele dorp, maar hij begint bij het Wapen van Zandvoort morgen om 9 uur. S'avonds, neem ik aan. Ja. <laughs> ja, Hartstikke leuk. Ik geloof dat het twee jaar geleden was dat die hele uh, parade was. Met enge figuren. Maar het kan ook vorig jaar geweest zijn trouwens. Was het, was het niet elk jaar? Het was wel de bedoeling. Nou, het is sinds jaar kwam. kort. Uh, uh, Swaas, uh, Françoise die, uh, die heeft het toen opgezet. En die heeft toen een groepje mensen weten te verzamelen om dat te doen. Maar hoe leuk om mee te doen. Hè. Even lekker griezelen. Ja. ja, zo is het. We gaan uh, naar het echt naar het einde weer van het tweede uur. Wat betekent dat we straks naar de uh, reclameboodschappen gaan luisteren. En het nieuws. En daarna zijn we bij je terug met een stukje muziek uitgekozen door Hanny En gevolgd door haar onnavolgbare conference. En het gaat dit keer over het uh, tv-programma. Ik vertrek. Nou, ik, ik, ik pak er alvast even een zakdoekje bij. Want dan ik... gaat mijn make-up weer uitlopen. Ik weet precies <laughs> hoe dat gaat hier. In ieder geval, uh, we, we verwelkomen jullie straks weer. Niet wegseppen. Blijf luisteren. Tot zo direct op ZFM Zandvoort. Doeg, doeg. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.